Om twee uur vannacht was het vuur onder controle. Zeker 500 hectare natuur is verloren gegaan, allemaal aan de Belgische kant van de grens. Volgens de burgemeester van Woensdrecht leidt de rook nog steeds tot overlast, maar is de volksgezondheid niet in gevaar geweest. De kanthoudse heiden en natuurgebieden eromheen zijn vanwege de brand gesloten voor het publiek. De Amerikaanse regering adviseert haar burgers in Jemen om dat land te verlaten. Ook wordt een deel van het ambassadepersoneel en hun familie uit de hoofdstad Sanaa teruggehaald. Het besluit geeft aan dat Washington zich grote zorgen maakt... over het oplaaiende geweld in Jemen. Al dagen wordt in Sanaa gevochten tussen regeringstroepen en opstandelingen. Sinds zondag ook door strijders van stammen... die zich bij de opstandelingen hebben aangesloten. President Saleh heeft gisteren gezegd dat hij geen concessies meer doet. Het weer vanmiddag bewolkt en buien. De wind komt uit het zuidwesten en is matig tot vrij krachtig. Aan zee en op de wadden krachtig tot, tot hard. Het wordt 16 graden aan zee en 21 graden in het binnenland. ANWD Verkeersinformatie. Ik begin maar met de situatie op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Zevenhuizen en Woerden nog langzaam rijden over 16 kilometer. Maar het goede nieuws is dat het schaap inmiddels gevangen is. Het schijnt wel weer dat er een schaap onderweg is... nu richting Utrecht bij Moerkapelle. Daarover later meer info. Bij elkaar 147 kilometer file. Niet al te drukke donderdagochtendspits. Een paar bijzonderheden nog. Een aanrijding op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij Eembrugge brugge 4 kilometer... Ook een aanreiding op de A10, de ring Amsterdam. Tussen Schellingwouden en Amstel Business Park staat 7 kilometer. Een aanreiding ook op de A27, Breda richting Utrecht. Tussen Lexmond en Hagestein 4 kilometer. De naastleef van een aanreiding op de A27, Almere richting Utrecht. Tussen Eemnes en Hilversum nog 7 kilometer. Alle rijstroken zijn daar weer vrij. Zoekt u iemand die de boodschappen doet voor uw moeder met haar gebroken heup?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 Ook als er iets misgaat. Een ongeluk op het werk, dat is ontzettend vervelend. Juist dan wil ik er zijn voor mijn medewerkers. Goed dat u belt. Juist hiervoor biedt Centraal Beheer Achmea de Verzekering voor Goed Werkgeverschap. De oplossing voor de aangescherpte aansprakelijkheid en zorgplicht van werkgevers richting medewerkers. Ah, dat klinkt goed. Wilt u mij alle informatie toesturen? Jazeker. En voor een persoonlijke toelichting kom ik graag bij u langs. De Verzekering voor Goed Werkgeverschap. Goed geregeld voor werkgever en werknemer. Ga naar centraalbeheer.nl zakelijk. Centraal Beheer Achmea. Aan alles gedacht. Het NOS Radio 1-journal. Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Zomaar eens kijken wat de aandelen TNT doen. Een half uur naar opening, express en post. U weet het, zijn opgesplitst, horen we zo meer over. Kijk ook hoe het met de militairen gaat, die met zo'n vijfduizend in totaal vandaag demonstreren tegen de bezuinigingen. Maar eerst Moerdijk. Veel kritiek op de brandweer die de brand in Moerdijk bij Chemiepak niet goed heeft aangepakt. Vrijwillige brandweerlieden blusten de chemische brand met water in plaats van met schuim. En dat roept de vraag op of de vrijwillige brandweer dit soort moeilijke branden nog wel moet gaan blussen. Marco Korteweg-Maris is veiligheidsexpert van de Vereniging van Nederlandse Chemische Industrie, de VNCI. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u, kan de vrijwillige branden, brandweer dit soort branden aan? Nou, dit is natuurlijk nog niet exact bekend. We moeten eerst nog het onderzoek van de ongevallenraad natuurlijk afwachten. Het is ja. wel zo dat wij pleiten voor een meer publiek-private samenwerking met bedrijfsbrandweerder van chemische bedrijven. En in dit geval kan je ook zo nog eens even nadenken over of er überhaupt wel geoefend is samen met het bedrijf. En dat is, uh, dat is nog niet bekend op dit moment. En door oefening uh, leert men elkaar ook beter kennen... en kan men zo'n brand ook wat adequater aanpakken. M het idee. Moet dat niet bekend zijn of er geoefend is... of mensen voldoende, ge voldoende getraind zijn daarop? Oh, dat is vast wel. Maar ik, ik, ik, het is mij niet bekend. Het is u niet bekend? Okay. Nee, nee, nee. Hmm. Uh, heeft u de reconstructie gezien van de NOS? Want daaruit blijkt dat, uh, deskundigen in ieder geval aangeven... dat er in de communicatie het een en ander mis is gegaan... en ook in het uh, opvolgen van een opdracht vanuit het chemiebedrijf Chemiepak. Want die hebben toch aangegeven dat er met schuim geblust moest worden. Vervolgens is de vrijwillige brandweer met water gaan blussen. Um, ja. En dat heeft grote gevolgen gehad. Verbaast u dat? Nou, de, de, de, de gevolgen, de, dat is natuurlijk, ja, die, die waren ernstig... Maar ik, het is nog niet bekend of dat nou precies aan de, aan de communicatie lag tussen het bedrijf en de, en de vrijwillige brandweer. De vrijwillige brandweer heb ik in dit uh, verhaal nog niet gehoord. Mm. En uh, ja, onze brandweer van uh, Sjilmoerdijk is er ook bij betrokken geweest, maar die waren in eerste instantie niet als eerste ter plaatse. Nee, maar goed, wij begrijpen van deskundigen dat het normaal is om bij zo'n brand um, met schuim te blussen en juist niet met water. Hoe kan het dan toch besloten zijn um, om met water te blussen? Heeft ja, u daar het... enig idee van? Daar heb, ik, daar heb ik geen idee van. Het is, ja. het is wel bekend dat natuurlijk chemicaliën branden over het algemeen uh, schuim het, het beste middel is. Maar ja. het, het bedrijf had natuurlijk wel heel veel verschillende chemicaliën en ja, mogelijk waren er ook andere instructies gegeven. Maar heeft u de ervaring nee. mee dat dit soort kennis bij vrijwillige brandweer onvoldoende aanwezig is? Nou, Het is wel zo dat wij de kennis bij de chemische bedrijven wel, uh, wel beter aanwezig is, omdat die gewoon meer met dat soort branden te maken hebben. Ja. Maar Wij hebben ook in, in 1990 al een, al een programma samen met onze internationale uh, moederorganisatie Cefik opgezet... om aan te bieden dat chemische bedrijven assisteren bij dit soort branden. Ja, goed, goed, die kennis is er. En die kennis moet er bij de brandweer. Ook zijn en ook bij de gemeente. Want die drie partijen hebben samen het rampenbestrijdingsplan opgesteld. Ook voor Chemiepak in uh, Moerdijk. Maar die voorschriften die daar dus in staan, zijn niet opgevolgd. Hoe, hoe is de communicatie tussen die partijen? Nou, ja, de, ik was er zelf natuurlijk niet bij. Dus ik kan niet echt nee, uitleggen hoe die communicatie was. Maar in zijn algemeenheid had de directeur van het havenschap ook al uh, geconcludeerd in ons blad, Chemie uh, Magazine, dat de communicatie niet optimaal was. Maar wat de details nou precies zijn, ja, dat zullen we toch echt de ongevallenraad moeten afwachten. Mm, nou zegt Gerrit van der Kamp vanochtend bij ons en ook Lisbeth van uh, Tongeren van GroenLinks. Gerrit van der Kamp is van de Stichting Werknemers Belangen, Vrede en Veiligheid, een koepel van personeel in de veiligheidssector, dat de sector geprofessionaliseerd moet worden, dat het beter ja, moet. L laten we even luisteren naar wat hij vanochtend zei. De brandweer bestaat voor het grootste deel uit vrijwilligers, maar als je goed kijkt naar zo'n grote industrie als chemiepak, dan is natuurlijk de eerste vraag waarom hebben zij zelf een deel van dat soort veiligheid niet op orde. En een kleine gemeente als Moerdijk, die heeft weinig middelen om een goed geoutilleerde brandweer te kunnen betalen. Mm, ja, Het is lastig voor de gemeente om dat te regelen. De bedrijven moeten veel meer doen. Dat idee heeft u ook. Nou, onze onze bedrijven hebben voldoende exact aan de wet en bij de bedrijven een groot deel is aangewezen als bedrijfsbrandweer. En die hebben ook een eigen brandweer. Ja, maar dat maar... gaat toch mis, hè? Dat blijkt me weer bij Moedijk. Ja, dat klopt. Dat klopt. Daar ben ik heel mee eens dat ja. het misgegaan is. Maar, maar waar, dus... nou precies, waar het nou precies mis is gegaan, dat is natuurlijk niet te zeggen. Het is nog steeds niet bekend of het bedrijf de regels heeft overtreden of dat de regels niet voldoende waren. En het, het, het is een feit dat de, de brandweer op het haven uh, Schapmoerdijk geprofessionaliseerd moet worden. Maar hoe dat vormgegeven zou moeten worden, daar moeten we nog even afwachten van het onderzoek hm. van de ongevallenraad. Die zullen met aanbevelingen komen. Zou u het niet meer in eigen hand moeten houden, de chemische bedrijven? Zouden ze niet meer eigen brandweer moeten hebben? Uh, er zijn al behoorlijk wat, uh, uh, wat uh, chemische maar, bedrijven. Maar niet allemaal? Nee, niet allemaal. Maar dat, dat is afhankelijk van het risico wat bij het bedrijf aanwezig is. Hm. En mogelijk is dus Chemipac, de chemiepak heeft de vergunning overtreden. Dat is nog steeds niet bekend, natuurlijk. Ja. Er loopt nog een onderzoek van de ongevallen raad. Ja, dat, dat wachten we in ieder geval. Wachten. wachten we in ieder geval ook nog af. Hartelijk dank in ieder geval okay. voor uw commentaar. Maar ook korte weg, Maris, veiligheidsexpert van de Vereniging van Nederlandse Chemische Industrie. Ik zei het ook al even, we gaan naar de militairen die vandaag demonstreren. Vijfduizend komen bij elkaar in Den Haag. Ze zijn het niet eens met de voorgenomen bezuinigingen bij defensie? Verslaggever Karin Alberts keek toe hoe zo'n 180 militairen uit het Harde zich voorbereiden op deze dag. Ze verzamelden zich op de appelplaats van de kazerne. Op de plaats. Rust. Goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Goed, uh, ik heb hier mevrouw, uh, mevrouw Alberts uh, van uh, de NOS. Dus als jullie allemaal even goedemorgen mevrouw Alberts zeggen. Goedemorgen Alberts. Goedemorgen. Goed, dan uh, gaan we zometeen... Uh, zal ik even het tijdsplaatje met u doornemen. Zometeen gaan we aansluiten naar de bus. PC en, meld en na 25 push-ups en 30 sit-ups... Gaat iedereen dan richting de bussen, acht, negen bussen die klaarstaan. Kapitein van de Veer, ja, u gaat vandaag iets doen wat heel ongebruikelijk is voor militairen, hè? Demonstreren. Dat klopt. Nou ja, demonstreren. Dat, wij, wij noemen het geen demonstreren. Wij komen gewoon bij elkaar. Maar om duidelijk te maken dat u het niet eens bent met de bezuiniging en alles wat er op u afkomt? Nee, nee. Laat ik het zo zeggen, 1 miljard is, uh, is heel veel. En dat is heel ingrijpend. Eén op de zes collega's in de krijgsmacht moeten eruit. Misschien in de lachmacht, misschien wel zelfs iets meer. Uh, ja, 12.000 collega's en 12.000 gezinnen. En dat is wel heel erg veel. Den Haag heeft gezegd, er is maar plaats voor 5.000 militairen... om deze demonstratie, nou u noemt het anders... maar ik noem het dan toch maar even demonstratie, uh, te houden. Uh, 5.000 op Malieveld is toch veel groter? Ja, dat is correct. Ja, op dit moment is uh, ook uh, de Passamalle en Bassar heel mooi... En uh, ga ik zelf ook nog even heen. Maar uh, die heeft, uh, dus enorm is dat. En uh, de koekamp is, is, is, is, ligt daar aan vast, is toegewezen en dat is vrij klein. En, dus ja, er past nou, gewoon niet meer dan 5000 nee. man? Nee, daar kan gewoon niet meer dan 5000 man in. En er waren er wel meer die wilden? Ja, absoluut. Er was, uh, er was ook veel collega's die zeiden van wij willen ook wel. Maar ja, de bonden moesten toch zeggen, ja nee, we zijn met Den Haag overeengekomen. En we kunnen gewoon niet meer dan 5000 man herbergen. Goedemorgen. Goedemorgen. Met wat voor gemoed zit u hier, klaar in de bus, om richting Den Haag te gaan? Met een uh, dubbel gevoel. Aan de ene kant heb ik zoiets van, uh, we kunnen een statement afgeven. Van, uh, ja, laten zien waar we voor staan. En uh, aan de andere kant heb ik zoiets van, ja, het zal misschien wel niks uithalen. Maar ja, we moeten toch uh, wat laten zien van ons. Want hoe lang werkt u al in het leger? Ik zit 26 jaar bij, het, uh, bij Defensie. Zo. En bent u nu onzeker door alle voorgenomen bezuinigingen of uw baan gegarandeerd is? Uh, ja. Want uh, ja, je dacht eerder altijd dat je tot je pensioen uh, bij het leger zou zitten. En uh, sinds 1990 uh, al continu in de reorganisaties. En dit is wel een hele heftige reorganisatie. En uh, ja, ik ben heel onzeker als mijn baan nog wel uh, zal blijven bestaan. En hoe zit dat voor collega's? Is het een onderwerp waar veel over gesproken wordt? Het is een uh, onderwerp van de dag. Uh, s morgens uh, kom je op het werk en uh, je begint er al mee te praten. Uh, tot s avonds laat nee, eigenlijk, nee. Uh, totdat je weer naar huis toe gaat. Het is een stukje onzekerheid waar we in zitten. En ja, ik denk dat de meeste mensen... Een een stukje duidelijkheid willen hebben. Als je weet uh, dat je opgegeven wordt, uh, dan heb je een stukje zekerheid. En dat is een stukje onzekerheid wat je nu nog steeds hebt. Ik wens u een goede dag toe in Den Haag. Dank, Dank u wel. Nou, dat waren een heleboel stukjes. Um, mevrouw Alberts van de NOS zal uiteraard uh, verslag doen van de protesten in Den Haag dan ga ik nog even oh, naar Jemen. Of nu is, hebben we het over Jemen? De gevechten daar lijken maar steeds heviger te worden. Ook vannacht zijn er weer tientallen doden gevallen. Eerst naar de verkeersinformatie bij de AWB Jolanda van der Velden. Over één schaap zijn ons vanochtend minder goede berichten te oren gekomen. Toch wel dat ene schaap op de, bij Nieuwebrug ja, zeker, hè? Ja. Is het is ja. weg. Het is weg, hè? Het is weg. Ik hoorde, hij had minstens vijf kilometer afgelegd... Oh. dan weer vlakbij <laughs> de snelweg, dan weer eraf. Aan en een schaap. Het leeft ja. nog? Ik, nou, volgens mij niet. Of tenminste, misschien wel. <coughs> maar de stress is vast niet goed geweest nee, voor het beest. Nee, nee, nee. Uh, ja, die file op die A12 uh, wil niet uh, makkelijk oplossen. Richting Utrecht tussen Zevenhuis en Nieuwebrug, 11 kilometer. De andere schaap bij Moerkapelle richting Den Haag... is waarschijnlijk weer een weiland ingedoken... want dat zorgt niet echt voor de vertraging. Verder nog een lange file op de A4, Amsterdam-Den Haag... tussen Rudolf Arendsveen en Zoetewoudendorp, 10 kilometer... Op de A10 de ring Amsterdam tussen afwit Volendam en Amstel Business Park... acht kilometer na een aanrijding. Alle rijstroken zijn daar weer vrij. En als laatste nog de A27 Breda Utrecht. Ook een aanrijding tussen Noordloos en Knopend-Everdingen, 7 kilometer. Jolande van der Velden bij de ANWebbing. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is kwart over negen. Er woedt een stille titanenstrijd in oost Jeruzalem. De een, de Amerikaanse president, wil niet dat er meer nederzettingen gebouwd worden. De ander een rijke Amerikaan Moscoviets, financiert de ene... naar de andere nederzetting. Correspondent Sander van Hoorn was er gisteravond bij... toen er weer een nederzetting werd opgeleverd... midden in een Arabische wijk in Oost-Jeruzalem. Het verkeer heeft nogal wat moeite om de straat in te komen... waar het complex staat, want er is zware beveiliging. Er is geen contact trouwens met de bewoners, zeggen de winkeliers... de Arabische winkeliers naast het complex. Een hoge muur zorgt daar wel voor... Daarachter inmiddels 110 appartementen. De tweede fase wordt vandaag in gebruik genomen. Feestelijk. Witte appartementen zijn het van de straat afgedraaid... en gegroepeerd rond een pleintje met een speeltuin en vandaag dus een podium... Veel van die omstreden projecten, waaronder ook deze... zijn gerealiseerd door de extreme kolonistenorganisatie Atteret Kohaning. En daarachter zit een rijke Amerikaanse geldschieter, Erwin Moscovich. Wat je hier nu ziet, bewijst dat Netanyahu gelijk heeft als hij zegt dat Jeruzalem nooit meer verdeeld zal worden. Dat zegt de voorzitter van Ataret Kohanim. Uh, Jeruzalem is van het joodse volk. Het is een gelopen race. De wereld leeft in een droomwereld. Er leven vandaag 215.000 Joden in wat de wereld nog altijd een onrechte Oost-Jeruzalem noemt. Er zijn zoveel nieuwe realiteiten hier in de stad. Niemand in de wereld kan het van ons No pressure can make us bend. Niemand kan Jeruzalem nog van ons afpakken. Niemand doet ons buigen. Toch zijn er verschillende Amerikaanse presidenten die juist dat geprobeerd hebben. Well, too late. Amerika, stelt hij vast, is te laat. En dat zou dus betekenen dat die ene Amerikaan met het geld gewonnen heeft van die Amerikanen die president zijn. Het Zijn vooral kinderen, waarbij er een hele kleine met druiven gooit naar de overkant van de straat. Uh, daar staan demonstranten die uh, herhalen wat die Amerikaanse president en ministers van Buitenlandse Zaken ook al zo vaak hebben gezegd. Uh, illegale nederzettingen zijn een obstakel voor de vrede. Maar goed, hier is er weer eentje die gegroeid is. Andere borden, Rassammoet is een deel van Palestina. There's no such thing as the Palestinians. De Palestijnen bestaan niet, zegt deze mevrouw. You're American. I am American. De vrouw die staat te kijken heeft geen begrip voor de demonstranten. Daarentegen bewondert ze het werk van Mosković. Projecten financieren om Joden in het land van de Joden te laten wonen. Funding projects to put Jewish people in the Jewish land, who are in the first line of defense of, you know, the Jewish keeping Jerusalem Jewish. Deze mensen hier die houden Jeruzalem Joods. Natuurlijk heeft Mosković het gewonnen van die Amerikaanse presidenten. Of course he's won them because he's been there and he understands the importance of keeping Jerusalem Jewish. Barack Hussein Obama doesn't care about the Jewish people. Hij begrijpt hoe het hier werkt. Barack Hussein Obama geeft niets om het Joodse volk. Veel toespraken tijdens de opening, de politici. Die willen hier één ding duidelijk maken dat Jeruzalem ondeelbaar is. Dit is niet van ons, dit is van de Palestijnen, schreeuwt een Joodse vrouw. Komt wordt ze naar buiten gedirigeerd... en voegt ze zich aan de overkant van de straat bij de andere demonstranten. Hoe kijkt zij aan tegen de strijd tussen die twee Amerikanen? Het He is, is belachelijk dat iemand die zo'n fortuin maakte met bingo en met casinos... kan bepalen wat er hier gebeurt en dat de Amerikaanse president het nakijken heeft. Obama moet dit maar eens onder ogen gaan I think zien. Ik denk dat Obama het een beetje moet en opnieuw, dus een nieuwe nederzetting. Midden in een Arabische wijk in Oost-Jeruzalem. Sanne van Hoorn deed het verslag. Tien voor half tien gaan we nog maar eens een keer naar Utrecht. Utrecht wil bouwen in de binnenstad. En niet meer in van die kille Phoenix wijken Joris van der Kerkhoff, je hebt het allemaal bekeken vanochtend. Is het een goed idee en is het ook haalbaar? Nou, wat ik zag daar waar al gebouwd is, in de buurt van de Jaarbeurs, met, met uitzicht op het, op het station ook. Eh, daar, eh, daar was een nieuwbouwwijk met wat appartementen die er een beetje bunkerachtig uitzieten. Maar daar binnenin, eh, ja, daar staan stadswoningen waar gewoon eh, een henkelpad is eh, opgetekend op, op, de, op de stenen daar. Er ligt een basketbal, er lag een skateboard, er stond een skelter. Ja, een dorp zoals de wethouder zijn, een beetje dorps eh, midden in de stad met alle voorzieningen bij de hand. Maar ja, hier in Leidse Rijn, waar ik nu ben... het grote nieuwbouwproject aan de andere kant van de A2... ja, daar zijn ook op zichzelf alle voorzieningen bij de hand. In ieder geval in dit winkelcentrum waar ik, waar ik nu doorheen loop. Het mooiste winkelcentrum van 2011... staat in de grote borden hier, hier aangegeven. Maar voor mijn gevoel waait het hier altijd wel een beetje harder... dan, dan, dan, dan, dan in zo'n zo binnenstad. Met mensen daar gesproken, met mensen hier gesproken... en eigenlijk zeggen de mensen daar in de binnenstad... natuurlijk willen wij het liefst in de binnenstad wonen. En de mensen hier zeggen natuurlijk... wonen wij het liefst in zo'n wijk hier. Je kunt je huis zelf meer aangeven hoe mooi die kan zijn. En eh, je hebt niet zoveel last van alle problemen in de binnenstad. Ook gesproken met de Rijksadviseur voor de Infrastructuur, Ton Venhoeven. En hij geeft nog een heel kort college over de infrastructuur in Nederland. Ik denk dat, uh, dat je kan zeggen dat we uh, tot de Tweede Wereldoorlog... allemaal heel compact op elkaar hebben gewoond. In een grachtenpandje, uh, daar woonden zeg maar 80 mensen. Um, en, en nu, er is sinds de Tweede Wereldoorlog een enorme beweging gemaakt... om meer ruimte te claimen. Nou, dat, uh, wij houden allemaal van veel ruimte. Dat betekent automatisch dat je dus nieuwbouwwijken krijgt. Maar daar is eigenlijk nu langzamerhand weinig behoefte meer aan. We hebben eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog alles gebouwd... in 30 woningen per hectare. Waar we nu eerder naar zoeken, dat is of juist een veel hogere dichtheid... zodat je echt stedelijke dynamiek hebt en appartementen... en uh, goede voorzieningen en uh, fantastische parken. Of juist veel lagere dichtheid, dat je gewoon lekker in de bossen woont... En, uh, niet te veel met, uh, met steden te maken. En dit zit er een beetje tussenin. Dus we, we zijn, blijven de hele tijd een beetje variëren op 30 woningen per hectare. Als we daar nu mee doorgaan, dan krijgen we echt wel problemen. Dan krijgen we op allerlei plekken leegstand. En dan zie je dat de zwakste wijken dat die allemaal onderuit zakken. En daarom zegt Venhoeven ook dat het goed is wat de gemeente Utrecht nu gaat doen. Wat andere gemeenten ook zullen gaan doen. Er is alleen één probleem en dat zijn de financiën. Nou, Daar wilde de wethouder niet zoveel over zeggen. Daar gaan we er maar vanuit. We maken er een positieve en mooie dag van dat het allemaal wel, uh, wel goed komt. Het hele gesprek met Venhoeven kunt u afluisteren, minuut of zes. Uh, op nws.nl. later vandaag van der Kerkhoff was vanochtend in Utrecht... en had het over nieuwbouw in de binnenstad. Zeven minuten voor half tien is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Wij moeten nog even naar Jemen, want daar is het goed misgegaan. Inmiddels adviseert Amerika Amerikanen om Jemen te verlaten. Bij gevechten in de hoofdstad, Sana, zijn vannacht tientallen doden gevallen. Sinds eh, maandag wordt er gevochten tussen opstandelingen en militairen... van de regering van president Saleh. Die heeft nogmaals bedrukt naar benadrukt dat hij niet zal aftreden. We praten met journaliste Judith Spiegel in Sanaa. Uh, Judith, wat heeft zich daar vannacht afgespeeld? Wat weet jij daarover? Nou, wat ik over weet is dat wat zich heeft afgespeeld... is ook wat zich overdag heeft afgespeeld. En het is gewoon doorgegaan in de nacht. Ik hoorde het ook inderdaad bij in mijn huis. Uh, er wordt zwaar gevochten in het, in het noorden van het centrum van Sanaa. Het is dus echt wel in het centrum van de stad in een bepaalde wijk... Waar uh, veel ministeries zitten, maar waar ook het huis van Zabiq al-Achmar zit. En dat is een man die uh, door de president wordt gehaat, samen met zijn broer Hamid al-Achmar. Omdat zij uh, de demonstranten hebben gesteund op het, het demonstratieterrein. En omdat broer Hamid al-Achmar leider is van de islachtpartij en zo vermoeden velen uit is op het presidentschap. Ja. De strijd concentreert zich dus een beetje rond uh, dat huis. Uh, kun je daar nog komen in de buurt? En ben je daar geweest? Ik ben daar gisteren geweest. Het was heel lastig. Al Bij de eerste beste straat die naar die buurt leidt... werden tegengehouden door soldaten. Die zei, je moet daar niet heen. Het is gevaarlijk. Dat kon ik ook wel horen, want ik hoorde veel uh, mortiergeluiden. Het is echt zwaar geschud. Geen, uh, geen gewone kogels. Later ben ik met een busje uiteindelijk van de wijk ingekomen, want gek genoeg gaan de busjes nog wel gewoon. Uh, en heb ik daar wat rondgelopen. Het was verlaat, heel erg stil, een beetje, uh, ja, een beetje eng ook wel in een bepaald opzicht. Juist door die stilte, dat was in Jeme heel ongebruikelijk. En wat mij opviel was uh, dat heel veel mensen bezig waren met hun pick-ups inladen uh, en kinderen achter in de pick-up te zetten om weg te gaan naar hun dorpen. Die verlagen gewoon in de buurt, die vinden het er gevaarlijk. Nou, begrijpen wij dat Amerika inmiddels haar burgers adviseert weg te gaan uit Jemen. Dat lijkt mij een veegteken. Heb jij het idee dat het geweld escaleert? Ja, het escaleert zeker. Dit hebben we gewoon niet eerder gezien. Wat we de laatste maanden toch hadden was relatief rustige demonstratiemaanden. maanden. En, en dit is uh, al dan niet, dat moet ik er wel bij zeggen, het is nog niet duidelijk een opmaat tot een burgeroorlog. Het kan ook zijn dat het een... Als de zekerheid die nu wordt uitgevochten tussen de alle achtermachten en, en, en de president en familie, dan zou dat beperkt blijven tot deze gevechten in deze buurt. Maar ik, ik ben bang dat, het, dat dat niet zo is, dat het hier niet bij blijft. Dus dat is zeker een veeg teken. Ja. president Saleh heeft de hakken nog maar weer eens in het zand gezet. Is, is, is er ergens zicht op een oplossing? Op, op wat rustige tijden, vrede misschien? Nou, eerlijk gezegd ik het nog niet zo. Dat is, nee. De laatste weken leek daar telkens sprake van... ...met dat ondertekenen van het akkoord van de GCC, de Golf Samenwerkingsraad. Maar dat uh, lijkt me compleet van de baan... Met de, ...met de derde keer dat hij op het allerlaatste toch niet tekende de president. En, en waar het nu heen moet, is, is eigenlijk heel onduidelijk. Wat ik wel weet, is dat jij niet te gewoon en niet helemaal niet zit te wachten op burgeroorlog. Dus... Die, die, lijken, die willen nog wel een oplossing. Iedereen wil eigenlijk een oplossing. Maar als de president dat niet wil, wordt het toch heel lastig. Ja. Judith Spiegel, dankjewel. Vanuit Sanaa is dus de hoofdstad van uh, Jemen. Daar waar het toch richting burgeroorlog zo langzamerhand uitgaat. Het geweld neemt daartoe. En president Sanaa weet nog van geen wijken. Zo tegen het eind van het Radio 1-journaal van deze ochtend... kijken wij nog eventjes naar uh, TNT. Een nieuw aandeel in de AIX, de Amsterdamse beursgraadmeter. Net voor negen spraken we er al over met uh, de topman, Peter Bakker. Nog even bestuursvoorzitter van uh, TNT. Zijn bedrijf wordt opgesplitst in een koeriersbedrijf en een postbedrijf. Nou, dat betekent uh, voortaan niet één, maar twee TNT-aandelen op de beurs. Bart Kamphuis staat bij het uitslagenbord op de redactie. Bart, nog even de namen van die aandelen, voor mensen ja. die nu inschakelen. Ja, het uh, postbedrijf van TNT dat zal voortaan op de beurs van Amsterdam... door het leven gaan als PostNL. En het uh, dat heet uh, hier op het uitslagenbord TNT Express. Dat zijn dus de twee bedrijven van TNT die nu voortaan gesplitst worden los van elkaar door het leven zullen gaan. Ja. En het oude aandeel TNT bestaat niet meer? Nee, dat bestaat niet meer. Uh, dat wordt uh, eigenlijk precies doormiddag gesneden... Uh, want je krijgt er precies twee aandelen voor terug. Eén oud aandeel TNT is nu goed voor één aandeel PostNL... plus een aandeel TNT Express. Oké, okay. zijn ze ook evenveel waard? Nou, vooraf werd gezegd van... ja, die bedrijven die zijn ongeveer evenveel waard. Uh, PostNL is natuurlijk qua omvang, qua aantal personeelsleden... de omzet veel groter dan TNT Express... Maar uh, daar moet je dan direct bij vertellen dat het postbedrijf... kampt met hele hoge pensioenlasten, uh, hoge reorganisatiekosten. Denk maar aan al die postbodes die straks een ontslagvergoeding moeten krijgen. Daarnaast staat dus TNT Express, het couriersbedrijf. Dat is uh, kleiner, maar ook veel winstgevender. En het ligt ook wel een beetje aan de smaak van de beleggers. Want uh, post is, wat, ja, is een voor de, de wat meer behoudender uh, belegger. Mm. Uh, uh, uh, be, Bakker zei het al, M mijn pensioengeld zou ik ja. daar naartoe brengen. Ja. En TNT Express draagt wat meer risico... In zich. Ja, dan verwacht je dus dat PostNL-aandeel dat dat stabiel blijft en dat dat uh, TNT-express gaat fluctueren. Zie je dat ook? Nou, dat is eigenlijk niet aan de hand, uh, Marcel, oh. want PostNL maakt, uh, maakt een flinke duikeling, bijna 12 ervan af, staat oh. nu op 7,35. Dan gaat je pensioen. <laughs> en uh, het TNT-express-aandeel uh, staat nu op 9,50 euro. Nou, kijk aan. Maar goed, dat moet zich nog ontwikkelen. Bart Kamphuis vanaf de Redactie. En zo zijn we aan het eind gekomen van het NOS Radio 1 journaal... voor deze ochtend, uiteraard later op de dag meer. Uh, nu de collega's van de KRO. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, wat gaan wij straks doen? Onno Hoes, burgemeester van Maastricht, is onze gast. Hij vindt dat Maastricht veel te hard wordt getroffen... door de bezuinigingen op cultuur. Zometeen wordt ook de Nationale Enquête... arbeidsomstandigheden gepresenteerd. En wat blijkt, wij willen helemaal niet doorwerken tot ons 65ste. Goh. De filmrechten van de dood van <laughs> Osama Bin Laden... die zijn al verkocht aan regisseur Catherine Barlow... die een Oscar kreeg voor haar film De Hurt Locker. Maar ja, van wie koop je die filmrechten nou eigenlijk? Dit en meer straks Karo Goedemorgen Nederland na het nieuwsbulletin van half tien Dorad Megens. Radio 1. Het NOS Journaal. Bij het Haagse vervoersbedrijf HTM verdwijnen 500 banen. Gedwongen ontslagen zijn daarbij niet uitgesloten. Eerst verdwijnen er banen van kantoorpersoneel. Daarna wordt ook rijdend personeel ontslagen. HTM moet bezuinigen omdat het bedrijf minder geld van de Rijksoverheid krijgt.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 Eerste bezorgt brieven en kleine pakketten. En het internationaal vervoer van pakketten gaat door als TNT Express. Een brandweerkorps uit Nederland en België zijn nog de hele dag bezig met het nablussen van de heidebrand op de grens bij Woensdrecht. Vanuit de lucht wordt met warmtebeelden gekeken waar nog gloeiende plekken in de grond zitten. Volgens de burgemeester van Woensdrecht leidt de rook tot overlast, maar is de volksgezondheid niet in gevaar geweest. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. De files uit de Ochtendspits beginnen snel op te lossen. Er staat in totaal nog 100 kilometer. Uh, veel vertraging nog rondom Amsterdam. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Hoofddorp en knooppunt Badhoevedorp 7 kilometer. En op de A4 richting Den Haag tussen Hoedelvarensveen en Hoogmade 8. Op de A9 ook maar richting Amselveen. Tussen Beverwijk en knooppunt Raasdorp 7 kilometer. Op de A12 Den Haag richting Utrecht is het nog langzaam rijden tussen Zevenhuizen en Bodegraven over 8 kilometer. Daardoor heeft het verkeer ook wat moeite op de A20-hoek van Holland richting Gouda. Daar staat voor knooppunt Gouwe 3 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Mark Stakenburg. Maastricht wijst bezuinigingen op cultuur af. Filmrechten dood Osama Bin Laden zijn al verkocht. Meerderheid werknemers wil helemaal niet doorwerken tot zijn 65ste. En het ochtendhumeur van Henk Spaan. Het is 2,5 en een half minuut over half tien. Dit is Caro. Goedemorgen Nederland. Marcel Dekker vanochtend in Nistelrode. De woonplaats van varkensboer Erik van der Heuvel. Een boer die in tegenstelling tot veel van zijn collega's nauwelijks nog antibiotica gebruikt. Iets wat te maken heeft met zijn dochter. Zometeen horen we wat. Reacties en vragen kunt u kwijt op Goedemorgen goedemorgennederland.nl Het gemeentebestuur van Maastricht wijst de cultuurbezuinigingen van staatssecretaris Halbe Zijlstra af... Voor een aantal belangrijke Limburgse culturele instellingen heeft de bezuinigingen desastreuze gevolgen. In Maastricht wordt niet 26% bezuinigd, zoals het landelijk gemiddelde, maar 75%. Goedemorgen, Onne Hoes, burgemeester van Maastricht. Goedemorgen, mevrouw Stakenburg. Wat is er aan de hand in Maastricht? 75% bezuinigingen, de rest van het land maar 26%. Ja, dat is een slechte zaak. Um, en vooral omdat um, alle rijksinvesteringen ten aanzien van cultuur die in Limburg plaatsvinden, heel specifiek in Maastrichtlanden, um, dus alles wat nu gekort gaat worden, dat krijg je op de komende jaren niet meer terug en kun je ook niet compenseren met andere activiteiten die dicht in de buurt zijn. Ja, maar hoe komt dat dan, dat jullie 75% op racht gaan? Maar eigenlijk is het heel simpel. Kijk, Er staat een bezuinigingsbedrag in het regeerakkoord van 125 miljoen voor cultuur. Daar kun je lang en kort over discussiëren, maar de Haagse werkelijkheid zit nu even zo in elkaar. Toen heeft uh, de staatssecretaris en de Raad van Cultuur gevraagd van nou adviseer mij nou eens op welke manier ik dat het beste kan uh, verdelen over het land. Met respect voor een negental locaties in het land waar echt cultuur hoogwaardig ontwikkeld wordt en waar we het ook in het verleden gedaan hebben, waaronder Maastricht. Uh, daar heeft de Raad van Advies een goed uh, Raad van Cultuur een goed advies over uitgebracht. En dat betekent dat wij zo rond de 24-25 procent zouden bezuinigen. Een beetje het landelijk gemiddeld, dat mm -hmm. prima. Maar uiteindelijk zei het zelfs, ja, maar dat vind ik toch niet zo'n goed advies. Want bij nader inzien kies ik ervoor om in de Randstad alle gezelschappen 0% te korten. Ja, en als je dat doet, dus als je ook niet het concertgebouw of een dansgezelschap of een Rijksmuseum wil korten, ja, dan moet de rest van het land bloeden. En dan ga je dus onevenredig, in dit geval in Maastricht, tot 75% kort inkomen. Dat is nog eens wat. Wat gaat dat betekenen voor de stad? Wat gaat dat betekenen voor de regio? Nou, er, zijn twee, ja, er zijn twee hele belangrijke elementen. Op de eerste plaats, wij noemen het altijd de keten: hè? gewoon van iemand die in een amateurgezelschap, in een fanfare en harmonie speelt, eh, ten opzichte van de mensen die een operagezelschap en, en een nationaal orkest of een regionaal orkest spelen. Die band is heel belangrijk. Want die top professionals dat zijn vaak de mensen die motiveren en die lesgeven aan de amateurs. En we hebben een heel groot amateurveld en dat moet ook gevoed worden als één ding. En tweede is de euro-regionale samenwerking, heel specifiek in Maastricht. Wij worden eigenlijk al bijna leeggezogen door Luik, waar heel veel geïnvesteerd wordt in cultuur door uh, de overheden, lokaal, regionaal en nationaal. Uh, en Luik is, is maar 20 minuten hier vandaan, net als Aken. Dus Maastricht heeft een hele bijzondere positie ten opzichte van de rest van het land. En die worden we enerzijds door Luik en anderzijds door Den Haag. Ja, dan moeten we het eigenlijk allemaal vanuit eigen middelen doen. En met alle respect, Maastricht is een prachtige stad... met een enorme uitstraling, maar daar wonen maar 120.000 mensen. En die moeten het allemaal gaan opbrengen. Hmm. Gaan er daadwerkelijk theatergezelschappen verdwijnen? Culturele instellingen verdwijnen? Ja, er gaan, er gaan nogal wat instellingen verdwijnen. In het advies van de Raad voor Cultuur eh, konden we tot, tot een samenvoeging van een aantal gezelschappen komen. En dat was op zich ook heel goed hoor, want we moeten wel heel eerlijk zijn. Op, af en toe moet zo'n cultuurlandschap al even opgeschud worden, daar waren wij ook wel aan toe. Uh, en wij zijn ons aan het kandideren voor culturele hoofdstad 2018, dus we hadden toch iets. We moeten niet al het oude vasthouden, maar het moet echt naar een nieuw profiel van, van Maastricht en van Limburg. Dus daar waren we al mee bezig. Maar ja, nu zullen er echt een groot aantal gezelschappen verdwijnen. Limburg hier De Opera Zuid zal totaal verdwijnen. Een aantal toneelgezelschappen, Dans, gaat uit Tilburg verdwijnen. Ja, dat zijn wel stevige ingrepen. Dat klinkt eh, desastreus. En daarmee ook arbeidsplaatsen die verloren gaan. Ja, dat is altijd nog een moeilijke berekening... maar je hebt een aantal directe arbeidsplaatsen natuurlijk... van de mensen die in die gezelschappen zitten... en daar direct omheen de administratie doen, zal ik maar zeggen. Maar ja, daaromheen is cultuur natuurlijk toch de basis... ook voor economische ontwikkeling. Wij zijn als Zuid-Limburg aangesloten... ook bij de hele Breemport-ontwikkeling... waarbij juist de minister van Economische Zaken... in dit geval Maxime Verhagen en daarvoor Maria van der Hoeven... zeiden, alsjeblieft Zuid-Limburg, doe mee... met die grote ontwikkelingen rond Eindhoven, Helmond in Brabant. Dat doen we ook volop. Ook daar weer in de regionale samenwerking... Um, maar je hebt echt een culturele basis nodig... om weer de economie te kunnen ontwikkelen. Dus in die combinatie is het uh, ook al desastreus. U klinkt een beetje alsof u het allemaal accepteert. Of gaat u proberen daar toch nog iets aan te doen aan die bezuinigingen? Nou, ik, klink, ik, ik hoop dat ik klink alsof ik een aantal dingen begrijp. Um, en dat is eigenlijk de basisuitgangspunt van de staatssecretaris... dat hij moet bezuinigen en de boel moet opschudden. Dat begrijp ik. Maar wat ik niet begrijp... is dat je uh, zo'n kaalslag in Limburg zou kunnen accepteren... daar waar het zo onevenredig is. Wat gaat u eraan die... doen? Sorry? Wat gaat u eraan doen? Nou ja, kijk, wij zien ook wel dat het weinig zin heeft om met een grote protestactie... met, met een orkestvlak voor de deur van de staatssecretaris te gaan. Nou ja. Dus we gaan het eerst op argumenten proberen. We gaan uh, Kamerleden informeren. Uh, en we gaan via u natuurlijk in de media proberen... in Nederland uh, te, van te overtuigen dat hier echt iets verkeerds aan de hand is. Uh, want het moet op basis van argumenten gebeuren. En we denken dat we hele stevige punten hebben. Uh, en dan maar hopen dat het ook inderdaad effect heeft. Ik weet dat Den Haag heel standvastig is. Uh, dat is in zo, zover goed als je het land wil, wil, gezond wil maken. Maar in dit geval is er echt een Gemaakt en dat kan hersteld worden nog. Ja, u heeft het over Den Haag. Dat is eigenlijk uw partijgenoot, Halbe Zijlstra, die daarover gaat. Uh, dat moet toch een uh, mooi contact kunnen zijn? Ja, dat, nou, dat, dat is het ook wel. Kijk, binnenkort praten we daar ook wel weer over met elkaar. Dus kijk, hij is nog niet helemaal klaar met zijn finale standpunt. Dus daarom hadden we iets van: wachten we nou tot zijn laatste brief gaat komen uh, begin juni. Zeiden we: nee, dat moeten we niet doen. Laten we nu maar vast ook onze argumenten naar buiten brengen. Maar kijk, als hij straks gewoon s'morgens weggaat en de werkstuk komt binnen... en die zegt van, uh, meneer Zijlstra, ik heb die meneer Hoes op de raad gehoord. Dat klopt toch echt niet? Ik hoop dat hij dan gaat nadenken. <lacht> Wie weet. Uh, nou is het wel zo dat uw partij, VVD, ook wel graag ziet... dat meer welgestelde particulieren meebetalen aan cultuur. Uh, zou dat een oplossing zijn? Voor een deel is het een oplossing, maar vergeet niet dat, dat, dat deze regio eh, heeft niet zoveel eh, grote zelfstandige eh, ondernemers heeft. Dat zit veel meer in andere delen van het land. Eh, wat hier heel belangrijk is, is dus DSM, hè, de, de, de grote fabriek die in het, in het zuiden van het land, echt een industrieel bedrijf. We hebben heel veel laag opgeleide mensen in deze regio. Dat is ook een van onze sociale problemen. Maar juist daarom is die culturele wekking zo belangrijk. Um, en het, het zal dus heel moeilijk zijn om vanuit een particulier initiatief... voldoende geld los te kweken om dat geld van het Rijk te compenseren. We zullen het zien wat er gebeurt in Maastricht. Mag ik u danken en veel succes, wensen, Burgemeester van Maastricht, Onneroes. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen we een vraag naar aanleiding van nieuws... dat u in het bijzonder interesseert. FC Twente-speler Theo Janssen voetbalt de komende twee jaar voor Ajax. Daar is trainer Frank de Boer heel blij mee... zolang roker Janssen maar geen sigaret in het openbaar opsteekt. De vraag is of een werkgever dat zomaar mag verbieden. Het antwoord komt van Bram Houtvast van BDO Arbeidsjuristen. Als werkgever ben je gerechtigd voorschriften te geven... met betrekking tot uiterlijk en gedrag, die bevoegdheid... ...van Ajax om voorschriften te geven... ...wordt beperkt door de, door de redelijkheid en billigheid. Theo Jansen is een voetballer, publiek figuur... ...en hij is nu, of hij wordt speler van Ajax. De speler van Ajax. En hij staat met andere woorden representatief voor Ajax. En Ajax streeft een aantal belangrijke punten na, ...namelijk topvoetbal en een goede gezondheid. Al met al die feiten en omstandigheden afgewogen... ...denk ik dat Ajax inderdaad voorschriften zou kunnen stellen met betrekking tot uh, het roken van Theo Janssen. Dat betekent niet dat Theo Janssen thuis op de bank geen sigaretje mag roken. Natuurlijk, dat, dat mag wel, maar ik denk wel dat hij er rekening mee zou moeten houden. Heeft u een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan naar goedemorgennederland.kro.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Nistelrode. De verslaggever Marcel Dekker. Ja, het is een spannende dag voor de veehouders vandaag. De Tweede Kamer bespreekt namelijk een vergaand plan om het gebruik van antibiotica terug te dringen. 20% minder in 2011, dit jaar dus 50% in 2013. En dat om te voorkomen dat bacteriën resistent worden voor antibiotica. Terugdringing dus. Denken ze bij veel veehouders nogal gemengd over. Maar niet hier op het erf van Varkensboer Erik van der Heuvel. Want meneer Van der Heuvel, u gebruikt dat spul nou dus nog hè? Ik gebruik het uh, nog in hele kleine mate en ik gebruik het alleen nog voor een individuele behandeling uh, voor een big met een gevrichtsontsteking gebruik ik nog een antibiotica. En nog ooit met een zeug die een uirontsteking heeft gebruik ik nog een antibiotica kuurtje. Verder uh, heb ik het laatste jaar helemaal geen antibiotica gebruikt. Nee. En om uh, even daar een fel voorbeeld van te geven dat u echt flink gereduceerd bent in de afgelopen twee jaar... Wij hebben op ons bedrijf hier, we hebben hier een productiebedrijf van 500 zeugen, hebben wij in twee jaar tijd 95% antibiotica reductie gerealiseerd. Ja, nou goed, zo meteen horen we waarom. Eerst maar eens even iets over uw bedrijf. U heeft een vermeerderingsbedrijf. We staan hier in een van de stallen. Betekent eigenlijk gewoon dat u fokker bent, toch? Ja, ik ben uh, fokker. Ik produceer uh, vleesbiggen voor de vleesvarkenshouderij. We hebben hier dus een bedrijf van 500 uh, zeugen en alle biggen die hier geproduceerd worden, die worden met 25 kilogram geëxporteerd naar Duitsland. We zitten tussen de biggen en de... Het zijn er heel veel, hè. Ze zijn volgens mij ook heel erg jong, hè, deze. Ja, deze die zijn nu uh, uh, rond een uh, tien dagen oud. Deze biggen daar bij staan. U bent gaan afbouwen. U bent het gebruik van antibiotica gaan afbouwen. Um, um, waarom bent u dat eigenlijk gaan doen? Waarom? Omdat wij ons bewust zijn geworden dat het veel antibiotica gebruik leidt tot resistente bacteriën, dus de MRSA-bacterie. Wij hebben er in het verleden met ons gezin direct mee te maken gehad. En ja, dat had bij ons het bewustwordingsproces gekregen van de enige oplossing om de MRSA terug te dringen, is in ieder geval het terugdringen van het antibiotica gebruik. Ja, want het heeft te maken met uw dochter, hè? vertelt u dat verhaal eens? Ja, onze jongste dochter die zou in oktober 2003 haar tweede open-hartoperatie ondergaan. Um, daar werd geconstateerd op dat moment dat ze de MRSA-bacterie uh, had. En, op, en toen zei ze in het ziekenhuis van, uh, dat ze niet meer geopereerd, uh, of geopereerd hoefde te worden. Ja, dat had te maken, want die heeft ze hier opgelopen toch? Uh, die is uiteindelijk, uh, zijn we erachter gekomen na het testen van onszelf, van de gezinnen, van, uh, van uh, mede varkenshouders en uh, ons bedrijf zijn we erachter gekomen dus dat het van de varkens afgekomen is. Ja. Ja. Nou, u gebruikt het niet meer alleen als het echt heel erg hard nodig is, maar u dan, moet dan wel andere middelen inzetten om ja, te compenseren eigenlijk. Hoe doet u dat hier? Nou, wij hebben hier eigenlijk een uh, switch gemaakt in de bedrijfsvoering. Buiten de wij nog uh, de interne bio-security, zoals ze daar mooi uh, noemen met een geleerd woord. Dus uh, intern in het bedrijf nog hygiënischer gaan werken. Zijn gaan werken. Uh, he, zijn we ook begonnen vorig jaar 1 maart met uh, probiotische reinigingsmiddelen. En... Probiotische reinigingsmiddelen? Ja. Pro Vertel. <laughs> Uh, uh, je kunt eigenlijk zo stellen dat we een switch gemaakt hebben van het afdoden van bacteriën... ...wat we in het verleden altijd uh, gedaan hebben. En uh, dat doen we met chemische inweekmiddelen of desinfectiemiddelen en uiteindelijk ook antibiotica gebruik. Uh, doden we uh, zoveel mogelijk bacteriën af. Uh, en we weten ook dat we ze nooit allemaal dood kunnen krijgen. We weten wel dat als we uh, die desinfectiemiddelen gebruiken en die antibiotica... ...dat we in 6, 97 procent van de bacteriën kunnen doden. 3, 4 blijft in leven. Die hebben op dat moment alle ruimte om zich te ontwikkelen. En dat hebben we nu geswitcht naar het bacterie beheersen. En het bacterie beheersen doen we met probiotica. Ja, want als je beheerst, dan heb je geen antibiotica nodig om de ziektes uiteindelijk te bestrijden, toch? Nee, dat klopt. Uh, je moet het dan eigenlijk uh, zo zien. Als we uh, probiotica toevoegen in het bedrijf, dan brengen we zoveel goede gewenste bacteriën in het bedrijf, dat de slechte bacteriën gewoon geen ruimte meer hebben om zich te ontwikkelen. Klinkt allemaal prachtig, meneer Van den Heuvel. Waarom doen we dat allemaal in Nederland niet, eigenlijk? U bent een van de weinigen nog. Ik ben nog een van de weinigen. Het is ook een heel nieuw concept in de varkenshouderij... wat in het verleden eigenlijk nog nooit gebruikt is. En ja, het is, het is helemaal nieuw. Al die veehouders kunnen hier bij het bedrijf van Erik van der Heuvel inspiratie opdoen. Dank u wel. Graag gedaan. Bijdragen van Marcel Dekker. Straks filmrechten dood Osama Bin Laden zijn al verkocht. Maar nu eerst het goede nieuws. Positief News Network. Ja, ook vrouwen plassen wel eens in het uh, wild. Bijvoorbeeld als ik um, naar een straatfestival ga en ik kan geen toilet vinden, of ook. Ja, dan ga ik, ik ga wel waar mensen lopen bijvoorbeeld achter een uh, uh, achter een auto zou ik gaan zitten. Onder het oog van een politieagent heeft u zitten plassen? En wat zei hij? Ze zei, oh, wat ga je doen? Ik zei, wat denk je, ga plassen? Hoe, nee toch? Ik zei, nee. Denk je dat ik in mijn broek plas? Ik ga plassen. In Almelo doen ze toch niet zo moeilijk met wildplassende vrouwen op straat? Toen kwam er een agent dan. Die zette me zo lekker even aan te kijken van, wat ben jij daar aan het doen? Ja, sorry hoor, maar ik moet plassen. Zei die ja, in openbaar. Ja, nou ja, waar staat dat? Ja, ik moet plassen. Wat moet ik doen, agent? Moet ik in mijn broek plassen? Ja. De politie die kijkt, maar ja mevrouw, het mag in openbaar en dit en dat. Ja meneer, ik weet het, het staat in de wet, maar wat moet ik doen? Ja, goeiedag meneer, hartstikke meneer. Wat zou je doen, zou je in de broek plassen? Nee, nou, dan hebben we elkaar toch. Die plast ook niet in de broek. Noodgeval. Ik zeg, al zal ik naar de koningin achter de kerk, ik moet plassen. Ik plas, ik moet. Is een vlag echt zwaar? Nou weet je, dus hij staat hier in grauw. Gemiddeld 30 keer per jaar staat hier een vlag op de toren. En diverse verenigingen hebben hun eigen vlag. Dus het is natuurlijk zo, hoe groter of je vlag is, hoe mooier of het lijkt. Maar dat is helemaal niet zo. Ten eerste is dat heel bewerkelijk, zo'n grote vlag. En ten tweede, hij wappert ook niet mooi. Het is maar een klein torentje. Nou ja. Ik bedoel, dan lijkt hij snel heel groot, zo'n vlag. 2 bij 3 dat is, een, dat is een, een normale maat, hoor. En het wappert heel mooi. Maar als je zo'n grote vlag hebt, nou, en van zware staf... of hij kan er niet op, omdat het te hard waait... En als je er wel op kan, dan hangt bij de slabberen stok neer. Ja, dan zien we nog niks. Nee. nee, dus het was voor de vlaggenist op een gegeven moment ook... nou, iedere keer die, die hele zware vlaggen. Dat was eigenlijk niet te doen, dus mijn man doet dat. Dus we gingen al samen om naar de toren om de vlag erop te zetten. Er zijn een paar die hebben hem kleiner gemaakt, er zijn een paar die hebben een nieuwe. Welke vlag moest er nou echt flink aan geloven? Ja, nou, de vlag van de Vogelwacht die was ook nogal vrij groot. Maar die hebben ze wat kleiner gemaakt. Dus kiwi zit net zo mooi in het midden als andere jaren. Het lijkt me nog een hele klim met een grote vlag en laddertje op. Uh, een jaar of tien geleden is de toren gerestaureerd. En toen is het aangepast. Ik heb wel het idee dat het de laatste jaren wel... Ja, er komt steeds meer bij. We hebben wel regels, hè. Ik bedoel, het is niet dat, dat Jantje 50 wordt, dat hij zegt... Ik wil de vlag even op de toren hebben. Hij staat er ook op als het eerste kiwi zei in... Van de ...in, in grauw gevonden wat. Nou, dat vind ik wel een hele bijzondere. Ja, en dat is dan een vlag met een kiewiet, zei je? Ja, een vlag met een kiwi erop. Komt het wel eens voor dat u niet thuis bent en dan die vlag niet kunt hijsen? Er is wel een reservevlaggenist, maar ik maak zelf het vlaggenschema... ...en ik hou er eigenlijk met mijn vakanties en mijn vrije weekenden... ...al een beetje rekening mee uit de vlag drie dagen op de toren moeten. Dat wil ik een ander niet aandoen. Ja. Maar als ik plotseling, ja, ik kan ook plotseling weg moeten naar iets krijgen ...dan hebben we hebben wel een reservevlaggenist, hoor... Dat kan bijna niet anders. Misschien moet er nog een vlag komen die duidelijk maakt dat u niet thuis bent. Snap je? Oh zo, ja, dat zou ook nog wel een idee zijn. Nou, ja. En voor zonsondergang moet hij weer naar beneden, toch? Nou ja, wij proberen altijd wel aan het eind van de middag. Maar ja, soms ben je zelf ook even weg. Nou, dan doen we het al even eerder of even later. Dat calculeren we zelf in. Ja. Veel plezier en okay. succes, hè? Oké, bedankt. Dag. Doei Ik zeg, al zal ik naar de koningin achter de kerk... Moet klas, ik moet plassen. ik Klaas, ik moet... Het goede nieuws werd u gebracht door Erik Bakker. Walks into the room. Feels like a big balloon. He said: Hey girls, you are beautiful. Daiko, can a pizza please? Daiko, come on, money screaming. Big girls, you are beautiful. You take your skinny girl. I feel like I'm gonna die. Why you take your girl and multiply her by four? Now a whole lot of woman needs a whole lot more. Catch yourself to the butterfly lounge, find yourself a big lady, big boy, come on around and they'll be gonna do baby. don't need to fantasize since I was in my braces, watering a hole with the girls around and curves in all the right places. Big girls, you are.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 In, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, Rijdt u op de N50 van Kampen naar Emmeloord... dan komt u een spookrijder tegemoet. En daarvoor hoorde u Obama. Nog geen vier weken geleden meldde de Amerikaanse president... dat Osama Bin Laden was gedood door een speciale Amerikaanse elite-eenheid in Pakistan. En nu al zijn de filmrechten verkocht. Regisseur Catherine Barlow, die een Oscar kreeg voor haar film De Hurt Locker... die gaat de film maken. Amerika-correspondent Michiel Vos, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de rechten zijn verkocht. Ik zeg nu al. Misschien had ik beter kunnen zeggen nu pas. Ja, misschien had je inderdaad zeggen, nu pas. Inderdaad, toen hij werd gepakt, Osama bin Laden, eh, toen werd al, nou, vrij snel verhaal nummer twee in de pers was al meteen van: dit is zo'n mooi verhaal. Dit, dit lijkt wel gemaakt voor Hollywood. Wanneer gaan we eh, hier een Hollywood-film over zien? Is er al veel over te doen? Wordt er al veel over geschreven? Ja, het is veel te doen omdat het, omdat het een mooi filmisch verhaal lijkt te zijn. En alle details die langzamerhand naar buiten zijn gekomen, die allemaal, hè, dat, dat, dat, die speculatie voeden. En uh, ja, natuurlijk, de, de, de aankondiging dat Bigelow dat gaat doen, is natuurlijk groot. Omdat zij uh, in 2010 meerdere Oscars won voor haar film The Hurt Locker. En ja, dan is dat opeens uh, groot nieuws. Dat zo'n, dat een talent, een talentvolle regisseuse dat, dat, dat, gaat doen. Ja, het was ook een, uh, laten we zeggen oorlogsfilm. Hè? Op zich ja. uh, opmerkelijk. Want op de op een film over de aanslagen 9-11, da, daar moesten we dan toch eventjes op wachten. Ja, je hebt gelijk. Dat, dat, dat was een. Dat was een moeilijk onderwerp voor de Amerikanen. Dat was natuurlijk een tragedie. Uh, daar, zat, daar zat geen mooie kant aan. En het was lange tijd taboe om daar uh, zeg maar geld aan te verdienen. Of überhaupt over te spreken. Van, kunnen we dit omzetten in een entertainmentprogramma... wat we in Hollywood kunnen maken? Uh, Hollywood is natuurlijk sowieso iets wat heel erg moet opletten... Uh, en wat ook wordt gevreemd door de gemiddelde Amerikaan met, ja dat is gewoon een soort platte entertainment machine. En die gaat er dan, uh, die gaat er dan een, een film van maken waar dan natuurlijk van de, de realiteit niks over blijft. Met ja. dit verhaal op osama Milan is dat natuurlijk anders, want dit is een, ja, voor, voor eigenlijk voor alle Amerikanen een positief verhaal. De vraag is dan weer, wat blijft er in dit geval van de realiteit over? Ja, dat, dat kun je inderdaad wel afvragen. En daar houden de meeste Amerikanen altijd wel een klein beetje hun hart over vast. Maar goed, uh, dit zit natuurlijk wel. Ja, dit, dit, dit zit in het actiegenre. Dus dat is mm -hmm. ja, Hollywood op zich wel vertrouwd. Waren er veel regisseurs in de race om die film te gaan maken? Nou, er zijn meerdere mensen bezig met een film over uh, de Navy Seals bijvoorbeeld, hè? het team uh, dat, dat, dat uiteindelijk de, de actie heeft ondernomen. Uh, er zijn meerdere mensen bezig met films over uh, Bin Laden, of hij nou wel of niet gepakt is. Zij is de grootste en zij is de eerste waarvan de, uh, de rechten... Door een grote studio zijn gekocht. Dat wil zeggen dus dat de rechten uh, die liggen op het script dat wordt geschreven door haar scenario schrijver. En als die rechten worden gekocht, de distributierechten daarvan, als dus een film wordt gedistribueerd door een grote studio, dan is er eigenlijk sprake van een concrete stap, die dan meestal leidt tot een publicatie hm. van uh, in de pers van we gaan de film maken. Hij komt uh, uit in het vierde kwartaal van 2012. Ja, je zegt de rechten verworven, eigenlijk is dat ook wel weer vreemd. Want iedereen kan een film maken over dit gegeven, toch? Ja, nee, dat klopt. Nee, je zou zeggen van welke rechten en van wie. Ik bedoel Iedereen mag toch een film maken over Osama Bin Laden, zou je zeggen. Of misschien moet je eerst de rechten kopen bij zijn familie. Maar het gaat er dus om dat er iemand een verhaal... in dit geval een oorlogscorrespondent, die Mark Bol... die wel eerder heeft samengewerkt met Bigelow, met de regisseuse. die gaat een verhaal schrijven, of wat heeft hij al geschreven... en dat is hij nu aan het herschrijven... naar aanleiding van de dood van Osama Bin Laden. En dat de rechten op dat verhaal... Uh, zeg maar, het intellectuele eigendom op dat verhaal worden gekocht door een studio. En dan is er meestal van sprake van. We have the right. En nu kunnen wij de film maken en niet iemand anders. Dankjewel, Michiel Vos vanuit Amerika. Dankjewel. En een ruime meerderheid straks wil uh, uh, helemaal niet werken tot zijn 65ste. Dat blijkt uit de jaarlijkse nationale enquête arbeidsomstandigheden. Het aantal woninginbraken dat blijft stijgen. Het ligt aan onszelf, zegt de politie. En ook het ochtendhumeur van Henk Spaan. Zometeen. In het vervolg van Carol Goedemorgen Nederland. Hier is het nieuws van 10 uur door Rob Megens. Morgen om twee uur vanuit De Kroon in Amsterdam... voorzitter Alexander Rinooi-Kan over vrouwen als inspiratiebron... en het geheim van het poldermodel. Pater Moesgroensganger marcel Sophie als gastrecensent. het journalistenpanel met Ad van Liemt en Bert Brussen... de sportweek van Frits Barend, de column van Justus van Oel... veel satire en veel live muziek van Tim Knol. U bent welkom in De Kroon in Amsterdam van twee tot half vijf bij... de live! Radio 1... E.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 Het verschil tussen de bank spaarhypotheek en de lineaire hypotheek ja? is dat de... Oh, sorry, ik heb een wisselgesprek. Oké. Okay. Hoi, mam. Hi, schat. Ik ben, Hi, sorry, mam, ik ben ja? even met de hypotheekadviseur van de bank aan de hey, lijn. Om half negen s'avonds? Welke bank is dat? De advieslijn hypotheken van ABN AMRO is te bereiken tot negen uur s'avonds op 0800 0024. Voor kleine vragen of uitgebreid advies. Dat is hypotheekadvies anno nu. ABN AMRO, de bank anno GGN.